9 Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bedrijven in financiële nood krijgen meer mogelijkheden om de betaling van belasting uit te stellen. Tweederde van de bedrijven verwacht in financiële problemen te komen door de coronacrisis. Vanaf vandaag kunnen ze ook uitstel aanvragen voor onder meer de accijns, milieubelasting en kanspelbelasting. Het uitstel geldt in ieder geval tot 19 juni. Dat heeft staatssecretaris van Financiën Veilbrief bekendgemaakt. Het kabinet wil zo voorkomen dat gezonde bedrijven failliet gaan door de coronacrisis. En bedrijven die nu wel kosten maken, maar nauwelijks of geen inkomsten hebben, wat meer lucht geven. Nederlanders die terugkomen uit landen waar veel coronagevallen zijn... moeten vrijwillig twee weken in thuisquarantaine blijven. Die oproep doet het kabinet. Het gaat bijvoorbeeld om vluchten uit New York. Die stad is de brandhaard van de corona-uitbraak in de VS. Premier Rutte riep Nederlanders wederom op om komend weekend zo min mogelijk naar buiten te gaan. Hij wil niet dat het verwachte mooie weer leidt tot een nieuwe piek in de coronabesmettingen. Rutte deed ook een oproep aan Duitsers en Belgen om niet met Pasen naar ons land te komen. Maar er komt voorlopig geen verbod, benadrukte Rutte. Voetbalclubs zijn verdeeld over het plan van de KNVB... om de Eredivisie in de zomer uit te spelen. AZ en PSV hebben vanmiddag aan de Voetbalbond gemeld... dat de competitie nu moet worden stopgezet. De directeur van AZ noemt het afmaken van de competitie... vanwege de corona-epidemie van ondersgeschikt belang. Feyenoord steunt de KNVB en wil in ieder geval meer tijd... om het voortzetten van de Eredivisie verder af te wegen. Een spelersvakbond VVCS twijfelt nog... Voorzitter Levchenko zegt dat uitspelen in de zomer haalbaar is, maar dan moet het coronavirus onder controle zijn. Het zou volgens de VVCS-voorzitter raar zijn als er gevoetbald wordt wanneer er nog mensen met het virus rondlopen. Het weer, vanavond bewolkt, plaatselijk wat lichte regen. In de loop van de nacht wordt het droog met opklaringen, minimaal tussen 0 en 5 graden. Morgen afwisselend wisselend zon en wolken met smiddagskans op een bui. Het wordt 8 tot 11 graden. het weekend droog en geleidelijk zonnig en op zondag 20 graden.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative. FM. good to be true. ゲーム